Opnieuw was het vannacht onrustig in Londen vanwege een illegaal straatfeest. Agenten kregen van alles naar hun hoofd gegooid toen ze een einde ma wilden maken aan een muziekfeest in de wijk Notting Hill. Gisteren raakten 22 agenten gewond toen de politie ingreep bij een groter straatfeest in de Londense wijk Brixton. Het weer zonnig geleidelijk...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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, zee, Zandvoort, zon, zomerhit. Dit is de...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 die winkels lopen. Dus ja. duinen, en zitten we wel het een en ander in mijn hoofd. Oh, dat is hartstikke fijn. Ik weet dat je in Mejafota geboren bent. En wat was dat ja. ongeveer, uh, Mathien? Dat is waar nu het postkantoor staat. Dat was Tramstraat 2. Oké. Okay. En, en je, je hebt daar je hele tijd gewoond? Of ben je daar nog verhuisd? Daar hebben we gewoond tot 1938. En toen zijn we verhuisd aan de overkant. Tramstraat 3 naast café na de oorlog. Café Wijnschenk. Ja, ik denk dat de mensen dat nog wel weten te nee, nee, vinden. Waar ja. ja, ja, nu dat... de familie van de sloot woont. Ja, dat is inmiddels ook alweer... Uh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 Toe. Ja, want hij woonde, geloof ik, in de Koningsstraat. Maar je zag hem altijd lachen. Ja. Het was een ja. klein mannetje. Klein mannetje, een, een mannetje heel spoor. aardig altijd. Ja. Als er wat ja. is en date iets voor. in. volgens mij rookte hij ook altijd een grote sigaar. Ja, ja hij het heel, heel lang gedaan. Ja. Dat ja. is echt een, een begrip geweest in ja, de het zeker dorp. Weten, ja. en na de reparatieinstelling van Schuinenburg. Dan gingen we eigenlijk richting naar de hoek van de grote krocht. He, we oh. zullen eerst de kant nemen waar nu Albert Heijn zit. Ja. Ik denk dat dat het beste ja. handig ja. is. Uh, wat, wat weet je daarvan nog erin? Nou,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 Bovenaan de El Rijnstraat. Ja, van de Jong. Ik, ja, ja. ik kom er even tussendoor, Arie. Want Schoudenburg ja, was in de 50-jaren beroemd... met zijn nieuwjaarsacties... Voor een appel en een ei of voor één ja. cent kon je ja. iets krijgen. Ja. Ja, ik de weet de de de dat mijn broer, broer daar 24 uur van tevoren... Ja. in een ja. Ja, slaapzak nee, voor de deur ging liggen. Ja, dat klopt, dat had hij ieder jaar. Die, die kon een pick-up voor 1 cent ja. krijgen. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. ja, ja, inderdaad. Inderdaad, nu je dat weer zegt, schiet het me zo weer te winnen. Ja, ik was dat eigenlijk alweer vergeten. Nee, dat is inderdaad, dat was dat jarenlang, die acties, ja. Ja, dat was altijd stinkendruk natuurlijk. Ja, Schalenburg was niet de kleinste zaak. Nee, nee. Nee, dat kan je wel zeggen, ja. Er is natuurlijk heel veel verloop geweest. Want na Schalenburg dacht ik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 Naast zijn zoon gezeten. Ja. Voor de APN Amro Bank. Toen zag zijn zoon. En toen zei ik nou jij, jouw vader had de manufacturenzaak op de grote kocht Dus vertel me, heb ik ook het een en ander gehoord. Meester wist natuurlijk al van andere winkels die bij zijn vader in de buurt zaten dus. Maar in stoffen en zo deed hij voornamelijk.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 Aanzelt u niet als u aanvullende gegevens heeft. Ze zijn altijd bruikbaar en het is altijd leuk om mee te nemen. We gaan verder met de firma Helmdoor. Nou, die hadden we besproken, begrijp ik ja, nu. Ja. We gaan natuurlijk nu naar de schoenen Zaak. Van de bekende Bo Boswó. Die nog heel lang op de grote krocht en vervolgens bij mij weten in de kerkstaat gezeten heeft. Of en nu nog, zitten ze, en nu nog zitten ze zit. er nog? En die ja, zitten er nog steeds. Je meet het. Ja, en ja, ja, daar zat, het voordat, voordat zij er zaten, zat daar Albert Heijn. Ik dacht, ja in de kerkstraat. In de kerkstraat, in het pand waar nu... Dus ja, dat klopt, dat weet ik nog in de kerkstraat. Dat weet ik me goed goed herinneren. Wij hebben daar ook eens een keer een Ancerclopedie gekocht in zo'n actie. De gouden horizon anseklopedie. Ja, tegenwoordig heb je internet, maar goed. In die tijd was dat nou helemaal niet zo. Ja, en bij Bonsoir weet ik wel, daar kochten we ook altijd schoenen. En daar werd ik dan geholpen bijvoorbeeld door de vrouw van Nico Balleduks. Je meent het. Ja, die heeft er jarenlang in de winkel gezeten. Oh, ze wonen niet. nu uh, in de Matthijs-Moldenaarstraat. Nico is al dik in de tachtig. Ja, ja. Maar uh, zijn vrouw die heeft ontdekst geholpen, ja. Met schoenen. Ja, ik, ik ken ja. Nico ook heel goed. Die was toch er ook, net zoals zijn broer? Ja, ja. ja. ja. In de halterstad hadden ja. ze zoveerderij. Ja, ja, ja. Broer van Bertus. Voorting, broer van Bertus, ja. ja. En, en de, je, uh, ook nog low. low oh, de Visburg, ja. De ja. ja. en nog één boer was piloot.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 Tot die, die Engelsman? Ja. Die op de zei wel. Ja, inderdaad. Dat, oh, dat. Was, dat was de man van de enige dochter. Vier broers en één dochter van de firma Ballardus. Oh, Laat ik dat nou nooit geweten Ja, hebben. maar nu wel dus. Ja, nu ben ik er ja. helemaal op de hoogte. Ja. Net zoals ja. onze luisteraars. Maar ik begrijp uh, dat we nu naar de muziekje toe gaan. La mer Qu'on voit danser Le long des golpes clairs A des reflets d'argent La mer Des reflets changeants Sous la pluie La mer Au ciel d'été Au fond, ces blancs moutons, avec les anges, c'est pur, la mer, bergère d'azur, infinie, Voyez près des étangs, ces grands roseaux mouillés.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 La mer, Qu on va danser, le long des golfs clairs, a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants, la pluie. La mer, au ciel d'été. Des blancs moutons, avec les anges si purs, la mer bergère d'azur infini. Voyez Aller. près des étangs si grands, vos eaux mouillées. Aller, Vous voyez de blanke is een meisje. De de lucht, de de lucht, de de de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 13, 13 en die naderhand verhuisd is naar de Kerkstraat. Na, naast Broswaar zat volgens mij de koop. Ja, een kruidenierszaakje. Ja, en nee, heeft nadenrand... Nog geen supermarkt, maar een kruidenierszaakje. Ja, ja dus na de rand is het niet een witte drankenhal geworden of zoiets. Dat zou best kunnen. Dat kan ik me niet zeggen. Het was een ik vrij smokkelijk. Het kwam, small ik kwam nog in dat supermarktje, nog in de drankhandel. Ja, ja nou, ik, ik, ik, ik hadden er dan altijd wel goede flessen wijn, geloof ja. ja, ik. Ja. Ja.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 Tante Truus had geen bibliotheek. Niet? Nee, er nee. was het winkel te klein Ja, het was een heel klein pijpje. Nee, die, ja. die had geen bibliotheek, want oh, het ik. winkel was meteen de gang en daarnaast de woonkamer, van ja. het woonhuis. Ook, ik heb altijd nee. in nee. de nee. dat nee. ze Je ook. kon ah. er nooit boeken lenen. Nee. Dat nee. niet. Nee. Ja, Proest had wel, ja. En toen we, is natuurlijk naar de, naar de oude school gegaan. Ja, ja. Ja, ja dat, uh, dat staat wel. Joop Zeitsma was inderdaad een markant figuur. Ja, een En hij handelt onder de firma ja. SV. Hè. Dat is staat ook, onder SV, onder naam SV. Dat staat ook. Ja. Ja. Beetje kalend. Ja, altijd, ja. altijd humor. Ja hoor. Ja. Brilletje op. Ja, ik ja. kan hem wel uittekenen met ja wijze hoor. van spreken. Inderdaad, ja, Hij deed ook veel, heel, heel veel stencilwerk volgens mij. Ook ja. Ik ja, ja, kon er ja, ook laten stencilen. Ja, hij woonde naar de rand op de Verlendeweg. Ja, daar ja. heeft hij alsnog uh, wat stencilwerk. Ja, kon je nog uh, ook bij hem terecht voor stencilwerk toen uh, hij eruit ging. Ja. Een nijverig man. Ja. Uh, dan gaan we naar het volgende winkelpandje: de Fotokino Hamburgzaak. Uh, ja. Buiten de firma. Uh,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 Uh, Fotokino nou, Hamburg, dus dat was op nummer 19. Ja, je kon nee. er ook pas foto's laten maken bij mij weten. En, ja. Ja, en ja. naderhand dacht ik dat de firma Lida Brometta ja, ja. nog gezeten heeft. En de, de Viva Mode ook, ja. De Viva Mode dan ook. Die zitten we al in 1981. Ja, nou dan gaan we al heel ver naar de toekomst. Dat, ja, dat, dat, ja. dat is op dit moment nog even niet de bedoeling, geloof ik. Ja. Um, ik denk dat we nu naar het volgende pandje moeten gaan. En uh, Ik denk dat dat een sigarenhandel moet zijn. Nee, nee, nee, nee. nee. Het nee. volgende pandje. ...was een serre die ongeveer drie, drie tot vijf meter in verband met de andere winkels naar voren uitstak. Ja, die... en dat er was, dat er was een woonhuis. En daar woonde de man die daarnaast, en dan spreekwoord nummer 21, had hij een reparatie voor kleding. Een reparatie voor kleding? Voor kleding, ja. Die, die heb ik niet terug kunnen vinden, moet ik nee, zeggen hoor. Nee, nee, die was daar dus uh, direct uh, na de oorlog. Maar dus. was dat nummer 21? Dat was nummer 21, ja. Oké, okay, ik dacht dat daar meneer Bos zat. De nee nee, nee, nee, de fietsenhandel zat op één het laatste huis. Okay. De Bos zat op nummer 27. 27, kijk. En die, uh, later is in die. toen die reparateur van kleding eruit was. is er nog een restaurant geweest. Hoe heette ja, heet dat? Dat heette Wienerwald. Ja, de en de, nou de, en de, zicht... de man, die dat dat was een Duitser. Die had het Wienerwald. En, en hij woonde <laughs> zelf op de Korsgeloonstraat. <laughs> ja, Korsgeloonstraat. Uh, uh, ik geloof dat hij na naast de tandarts woonde. Ijsvogel? Nee, nee, nee. De bekende, hoe heet die? Hilaridis. Oh, je, oh praat maar. Dan maar dan als dan je, dan je dan voor Lilaris stond aan de linkerkant... Was het woonhuis van de eigenaar van Wienerwald op de Grote Kocht. Weet je toevallig nog de naam van de. Nee, nee. Oh, dat is nee, nou weer even nee, nee. jammer. Wienerwald. Ja, ik had het moeten weten, want hij was cliënt bij ons. Dus uh, ik ja, zag hem. Dat, ieder, dat is nou weer jammer. Meteen. Ik zag hem een paar keer per week natuurlijk <laughs> bij de bank. Dus die zat op nummer 21. Die zat ja. op nummer 21. Zie wel, maar goed dat ik eventjes met jou praat. Want ja, dan, zo, ja. zo, zo, zo komt het weer helemaal goed in beeld, moet ik zeggen. Dus het Wienerwald, dat was een, een soort restaurant. Dat, dat was hebben, een restaurant. Met, ja. dat heeft hij waarschijnlijk niet zo lang gezeten dan ook. Nee, niet zo lang gezeten. Ik meen misschien maar drie of vier jaar.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 Ja, correct. Hij zegt, een zoektekamer kamer van Kopenhandel of zegt hij. En dan kijk ik, alle zaken in hij er op dat moment. Dat waren. heeft hij heel goed gedaan. Ja. ja. Ik wist de, dat het sigarenstak was, maar ik wist niet hoe die heette. Nou, dat, dat, ik heb er ook over zitten praten met andere mensen. Maar ja. we, alleen de naam Meijer is blijven hangen. Maar ja, maar hij zat aan de overkant. Ja, nou maar goed, dat doen we straks. Ik ga het nu niet over vertellen. Maar ja. nee, ik weet dat meneer Bakker... Dat ja. Ik verzamelde toen de tijd nog uh, uh, anserkarten van vliegtuigen... Mm -hmm. En die verkocht hij. Ook ja, ja inderdaad. Voor, voor ja. ja, een kwartje of zoiets. Ja. En van mijn zakgeld kocht ik dan iedere keer kocht ik een paar van die, die ja, ja. answerkaart. Dus ja. ja, een ja, gigantische ben, collectie geworden. Zoals je weet ben ik ook gek. Dus ja. ik kocht daar ook uh, luchtfoto's en van vliegtuigen. Maar ook bij Zeitsma. Ook bij Tante Truus uh, Lorenz. Ja, ja. Nou, ik dat kocht dan ook. de boeken bij Zeitsma. Oh ja. ja. Van Hugo Hoofman en dergelijke. Ja, ja. ja, ja.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 We gaan eerst even naar een stukje muziek. We gaan, we gaan eerst naar de muziek, hoor ik. Dus blijft u gerust even luisteren. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart. Waarop een kerk, een kar met paard. Een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg.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 Op de grote stille heide dwaalde herder eenzaam rond, wijlde de gewolde keuken.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 De heer Egbert post van het Verfaustjeplein wist ons te melden dat het pand naderhand, of de winkel eigenlijk naderhand, Matteo, ik me niet, uh, niet verkeerd ging, ja, ja, ja, ja. Berliner Kindel. Heeft, heeft hem toegenoemd, ja. Heet. Dat doet me denken aan Lou van Burg, eigenlijk, op het Sessionsplein. Was daar ook niet zo eens een keer iets? Dat weet ik. Ja, ken dat ik ken alleen weet. mijn neefs. En de eigenaar was meneer Saks. <laughs> Max voor Max, Max Max Max Max zijn vrienden. Ja ja, ja. ja, ja. Nou, dan bent u weer helemaal op de, de hoogte. Op de hoogte. aan meneer Post.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 Maar je leeuw je fiets uh, in het begin voor niets... en later ja. met een stuiver kon ja, je ik, ik, al je voor- en achterbanden kon je oppompen. Ja, elektrisch. Er, was dat elektrisch? Ja, ja. So. ja je deed je ding erop. Je gooit een muntje erin en dan begon te pompen. Ja, ik weet wel dat ik er vijf cent in moest gooien. Ja, dat was elektrisch. Dan dat dan het uit, ja. was heel wat al in die tijd, ja, hoor. Ja, ja, het is ja. niet meer zo als met de benzinepompen van ja. tegenwoordig dat je... Uh, ja. De familie Bosch is ook bekend van uh, uit, het, tijdens de oorlogsjaren. Dat ze in de, grond, de hele familie ja. in de ondergrond zaten. Volgens mij werd ook de laat patriot bij hun ook gedrukt in de kelders. Ja, nee, dat klopt. En, en vanuit dat adres verspreid over zeven, acht mensen... die stond voor het verzagen van dat blaadje. Was het ook familie van Arendt Bosch? Die, die, uh, die ook in het verzet zat. Die dat het boek geschreven ja. toen, dat weet ik niet zeker. Weet ik niet nee, want ik, ik ben toen bij Arendt geweest, maar ik heb hem dat eigenlijk nooit nee, gevraagd, nee, moet ik zeggen. Nee. Nou ja, het, het, het, inderdaad, op, er zit nu wel een herinneringstegel op het pand uh, van de kleine patriot. Dat wel. Ja, ja. Dus dan kunnen ja. de luisteraars altijd ja. nog eventjes gaan kijken. Ja. Ja. Ja. Ja, het was een vrij lange zaak. En aan de rechterkant die erin ja. kwam, er stond een hele rij fietsen stonden. Ja, Dat weet ik nog te ja. herinneren. Ja, inderdaad, dat was altijd ja. wel grappig. Ja. ja Toen was een fiets nog een fiets, ja. Ik ja. worden er ook nog wel, maar ja. dat gaat wat makkelijker. Daarnaast op de hoek was nog een klein woonhuisje. Misschien dat het een pensionnetje was, dacht jij net overgegeven. Ja, dat, dat, dat, inderdaad. Dat, maar zat, de, dat de, zat op de hoek en dat was net als die serre die halverwege de grote kocht was... straks een stukje naar voren.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 5, 7, 303, 9, en we gaan nu verder met uh, de volgende winkel, Mathé. De volgende winkel was op het andere hoekje dus. En dat was dus uh, de bekende groentezaak van de firma Stijnen. A. van Stijnen, groenten en fruit. ja Later kwam daar brilcentrum doordun in. Maar zitten we wel in 1977. Ja, ik, ik weet dat Stijne ook met een kar op een strand reed. Ja, deed hij ook, ja. Ja. Ja. ja. En dan, en dan stond zijn vrouw in de zaak.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 Nou, dan hebben we al een heel stuk weer gehad. Dan hebben we de ene helft al vastgekomen. Ja, we zijn al over de helft ja, daar. Ja, ja. <laughs> nou, Luister. Dan gaan wij oversteken. Had je nog een voorkeur, Matthew? Of we beginnen bij Henk Ook of bij de nutspap. Nou, laten we maar gewoon aan uh, de oversteken en dan komen we helemaal terug tot de uh, voormalige Twensebank.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 Oké. Okay. Ja, ik ik ja, we hadden het er straks eventjes over oh, ja. in het vooroverleg zoals dat dat even doen ik dacht altijd dat Korts van de grote kronk na de was naar nou, Kort nee, nee, nee. in de Halterstraat, nee, nee. waar meneer Van Zegelen vroeger ja. recepten voerde. Ja, ja, ja, ik zei al, die Van Zegelen, die zat er al, ik geloof in 1930, 35, zat hij er al, voordoor, ruim voordor zat hij er al, en nadoordig heeft dus zo'n 30 jaar in de Heer Vermeis gewerkt. Oh ja, die hebben en, ook, nog ook, en ook jouw vader was ja ja, ja, ja, ja, ja, ik, ik ja, ken kan ik ook. Absoluut, dat ook. Ja, Absoluut, uh, daar ja, heb ik ja, nog een ja. goede herinnering aan. Maar die die, die, die, die, die, die, korts, die verkocht huishoudelijke artikelen, maar hoe moet ik dat zien? Potten, uh, pannen? Uh. Ja, ja zo'n beetje van dat genre en zo, en, uh, maar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 En melkboeren. Elke buurt had zijn eigen winkeltje. Slagers. Van. Ja, Slagers natuurlijk ook. Ja. Als ja. ik de altijd zat, neem burger van Eldik en noem het maar ja. op alles zat ja. er in een Dalman. En de Spiers, De spiers, noem het op alles zat er ja. Ja. En dat, dat is nu niet meer zo. Nee. Jammer genoeg moet ik zeggen dat het ja. zo'n buurtwinkeltjes ja. verdwenen is. Het komt allemaal door de grote supermarkten. Hè? Ja. Dirk van den Broek, Albert Heijn, Dekamarkt. Voma. Uh, Voma, en ja. ze gaan steeds meer verkopen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja dit is... is. vandaag morgen zie ik er misschien wel fietsen ook nog staan.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 Um, hey, we we, we gaan, ik, zaten dus ik, ik leid je op, af. Uh, op nummer 28. Later staat hier ook zo, je geschreven hebt... Wezenbeek zat er later ook in. Ja, Wezenbeek, de dierenspeciaalzaak. Ja. Paul Wezenbeek, geloof ja. ik dat hij heette.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 mee te geven. Ja. Um, nou, Wezenbeek, de dierenspeel speciaalzaak. Um, nou, de, de, en daarnaast zat, dacht... In... Dan gaan we naar nummer 24, ja. Erika. Ja, van Piet Loos. De bekende Piet Loos, ja. De bekende Piet Loos, ja. nou, Die ja. winkel is er inmiddels ook al niet meer, hè? Uh, oh. Dat is nou uh, Wijnhol uh, Gal en Gallegal. Gallegal? Gallegal ja. zit uh, inmiddels... Uh, Inderdaad, in dat, ook alweer uh, weg. Is, ja. ja, Piet Loos, ik kwam daar altijd ja. graag, ja, ja. op. ik Dat was altijd een leuke winkel.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 Hand niet boek. Nee, ik hoorde het net ook van Pieter ja, te ja. Ik vond het heel erg leuk, moet ik ja. zeggen. Ik denk dat we weer uh, richting in de muziekje moeten gaan. En ik, ik, onze operator die gaat dat uh, nu voor u verzorgen. Wij spreken u direct weer. Een klein publiek, hij maakte blij melancholiek, de troubadour. Voor ridders in de hoge zaal zo'n Heinz sterke taal, een lang en bloederig verhaal, de troubadour. Dus wie ging mee op reis de toba Luid. Maar wie getroost werd door zijn lied, vergeet hem niet. Want hij zat zo boordevol, muziek. Hij zong voor groot en klein publiek. Hij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 En met het verhaal dus dat de kippen was door de winkel vlogen en dat ze ter plekke opgevangen en dan ik omgedraaid werd. Ik weet wel dat er nog een andere polie was. En Die heette de dood. Die zat volgens mij in de haltestraat. Die zat in de haltestraat. Eh, ja, de wel dood. Een ja. Passelijke naam moet ik zeggen. Ja, inderdaad. <laughs> ja. Ja. Ja. Die zat tegenover de ja. vishanden van de Gere tuin geloof ik. Uh, zo schuin het even over. Ja, ja. Naast de kaaszoek staat hij geloof ik. Ja, na Tom van Voorde is toch nog in dachten. Maar je had op de achterweg. Daar zat ze slachterij. Oké. Okay.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 liepen de kippen zonder kop door de schuur heen. Dat was ook <laughs> ja, wel een heel inderdaad. typisch gezicht. Als kleine jongen is ja. je dat altijd Nee, meisselen. Dat was inderdaad daar ja. op de achterweg, ja. Ja, dat is wel grappig. Ja. Oké, okay. okay. de polier hebben we gehad. Ik geloof dat er ook nog een firma... Oh nee, daarnaast was het... Rosarita, heb die ik gezegd. zit er nu, ja. Met kleding. Ja, aan de ene kant zit nu Rosarita... en aan de rechterkant zit de firma Slinger dus. Ja, de op En als we dus naar de, naar de oorlog gaan kijken zat in het linker gedeelte... daar zat, uh, eens even kijken... de banketbakkerij Steenke. Ja. Stenke, en daar zat voor de oorlog... de firma Raditz. Raditz, ja. Raditz, die oh, speciale snoepjes... Ja. met een geheim recept... Zat dat ook niet ergens op de strandweg zag ik daar reclame van geloof ik. Dat kan wel, niet. dat die ook op de, ra de, ra de ja, ja. radio zat. Ja, inderdaad. Als maar dat je, was van de, voor de oorlog. Van voor de oorlog, ja. waar Bakels zat en zo. Ja, op datzelfde stuk. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Ja, aan die kant Zouden snoepjes met de re geheim recept... net zoals Petrovic in de kerkstad... ook ja. snoepjes met geheim recept hadden, ja. Ja, maar Petrovic zat ook aan de strandweg ja. ja. eerst natuurlijk. En van de firma Steenke weet ik dat. Er was een banketbakkerij. En dinsdagsmorgens dan werd... De, de lege dozen en zo die die had van chocolaatjes en zo ja. die werd daar neergezet en dan gingen wij als jongen gingen wij in die doosjes kijken en ze nu dan kwamen we nog echt een chocolaatje tegen wat we gewoon op aten. en die waren, nog, die waren blijkbaar niet overjarig zoals die nu niet maar het waren ja, ja, ja, ja. die waren, het er toen die die waren lekker te eten maar die waren per ongeluk in het doosje achtergebleven en zo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 je had een bepaalde status op de houden. Ja, ja, geen goed voorbeeld. Ach, je hebt me hier wel vermaakt. Ja, volgens, mij, ja, volgens mij heb je daar nou wel meer dingen uit Zeker soorten. weten, zeker weten. En dan had je dus aan de andere kant zit nu slingen. Ja. En er zat dus, uh, zoals hier ook je ook ingevuld hebt... er zat na de oorlog... Uh, eerst, uh, volgens mij zat meteen de Adolf zat daar... van Dijk met Kommeren later Koper...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 Ja, dat was een kledingzaak. Dat was een kledingzaak. Hij woonde zelf aan, maar staat vier. Maar de kledingzaak was op de Grote Kocht. Oké. Okay. Ja, en na hand is natuurlijk ook de Bruna daar verschenen. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. De Bruna. Oh nee, we gaan de, de We zitten nu nog op nummer 20. Ja, dat was een kleding... nee, na de kledingzaak. Nee, naderhand, uh, toen de ooit eruit ging... Ja. is de reisbureau Kerkman ingekomen. Van Hénk Van Hénk ook. En uh, Kerkman was dus zijn schoonvader dus, hè. Okay. En Kerkmord had zelf dus dat verhuisbedrijf in de Haltestraat. Hij zat er ook in de bussen. Bussen ook, ook ja. in de bussen, ja. Ja, vroeg ja. je Haltestraat waar die benzinepomp altijd in de, in de thuis Dat bedoel je? Nee, nee. De... In de verlengde Haltestraat? Nee, de, de, ja, aan de rechterkant. Ja. Ja, daar stonden de bussen in de garage. Ja. ja. Maar zelf had hij vrachtwagens, twee grote vrachtwagens. Hij ons, in 1965 heeft hij ons nog verhuisd van de schoolstraat naar de Celsistraat. Had hij twee vrachtwagens staan in de. Haltestraat, Oké. Okay. Tegenover Vreburg. Ja, ja. ja. Dat, dat is een ruimte. Hoor. Dat zit van de mij toch? Nee, nee. nee, Daar zitten die waserette nog steeds. Oh, stonden ze daar? Ja. Oké. Okay. Er konden twee vragen achter elkaar staan. Ja, ik, ik weet me nog wel van... Oomk daarin en dan kwam je daar als... Middelbare scholier en er was een Grand Prix er. Ja. En tegenwoordig zat het allemaal in een gesloten omgeving, al die racehagens, want van zat je bedrijfsspionage. Maar in die periode, nou, dan ging je daar naartoe, zoals jonge jongen en je ging naar de raceauto's kijken. Ja. Dat kon allemaal. Je ging handtekeningen halen. Helaas was er een vochtige kelder dus die handtekeningen, heb ik niet meer.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 je Pinksterdag, als het even komt, Liep ik met mijn dochter aan het handje in het park, ik eet de kuieren in de zon. Gingen maar de liefjes plukken, eendjes voeren eindeloos.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 van uh, oude waterdrinker ja. verteld... die met onze oudste dochter bevriend was. Mhm. Dat is zoiets dat wij eens ooit gespookt hadden... bij haar opa dan. Ja, dat heeft ze nooit geweten. Nee, heeft ze nooit geweten. Kijk, dat, dat zijn natuurlijk wel leuke, zeiante ja. details... zoals ja, ja. dat ja. met een moeilijk woord heet. Dat was het pand nummer 20 dus. En dan gaan we dus terug naar pand, oh. pand nummer 18. Ja. Waar uh, voor en na door de firma Kroes in zat... Ja. met een, uh, een uh, autobedrijf. Wat, wat noem jij een autobedrijf? Een garage. Ja, echt een garage. Echt uh, een garage. Ook net als uh, rinkel had in de. Hoe heet het Rinko had in de Heister? Ja, ja? Was daar ook voor vlak na de Olg en van Kroes echt een garagebedrijf? Ja, volgens mij zat daarvoor van de Geer erin. En die naar de hand is de weg Of de. Net, wat is uh, het? Ze, de brede Ruiz had verder gegaan. Ja, en dat zou inderdaad wel kunnen, ja. En dus na die uh, de garage Kroes is. Uh, heeft dat uh, kerkman overgenomen. Met het reisbureau daarnaast van zijn schoonzoon. En de uh, oom had daar ook dus uh, taxis. Ja. Taxis 2600 ja, ja. was dat. En je kon er ook je fiets stallen. Oké. Okay. Want toen in de eerste jaren dat ik bij de bank werkte en ik ging op de fiets... heb ik altijd jarenlang, heeft mijn fiets daar uh, bij Onke in de garage gestaan. Kun je hem niet in de tuin neerzetten bij de bank? Dat komt ja, dan moest je weer een poort overmaken. Zo moest je naar beneden lopen en dan moest je weer terug. Ja, ja, het was veel dus geen... makkelijker om die fiets daar neer te zetten. En dat was gratis? Uh, dat was in het begin gratis. Later moest je, uh, ik meen gewoon, ook vijf gulden per maand... moest je daarvoor betalen. Dat nou, is toch zo. wel een behoorlijk dus bedrag. Tot, uh, ja, nou, dat viel best mee, vond ik hoor. Ja, die banken die betalen het dan toch wat beter dan nu of zo. Ja.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 Kermans. Het was dat op Somsplein. dat hoekje vlak bij het, bij het kinderhuis. Ja, inderdaad. Ja. Dat klein sigarenwinkeltje. Ja, ja, ja, ja. ja. ja dat... en, en, het, en in de later toen Kermans eruit ging... is daar een dependance gekomen van de wasserij Meulman. Die naam ken ik wel. Ja, die hadden zelf een wasserij op de Amsterdamse Vaart in Haarlem. Ja. Maar in, daar kon je dan je was afgeven.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 Is dat Alphonse Sprengers geweest ja. die ook dansengrachten maakte? Dat weet ik niet. Hè? Ja, ja. Maar ik weet wel, de VIPO heeft het van Sprengers overgenomen. Ja, ja. En die zat in het pand voor de oorlog, waar na de oorlog Wijnberg zat. Ja. Nummer ook, acht. Ja. ja Daarna zat je Hooying, Maar daar zat Wijnberg. En daar zat voor de oorlog de firma Sprengers Schoenenzaakje. Ja. Zaken.